oud Mitt Romney heeft de republikeinse voorverkiezingen in Florida met overmacht gewonnen. Na het tellen van 80% van de stemmen staat hij op 47%. Zijn grootste rivaal Newt Gingrich op ongeveer 30%. De andere kandidaten, Rick Santorum en Ron Paul, volgen op flinke afstand. De overwinning is een opsteker voor Romney. Anderhalve week geleden verloor hij nog in het conservatieve South Carolina.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 Overdag veel zon, er staat een magere noordoostenwind en het blijft vriezen. Morgen weinig verandering. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij belift het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou de trouw, want de jou in de lucht in blauw. Jij ja, jou wordt de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou te trouw, want de jou in de lucht in blauw. Jij jou wordt de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Nee nergens zonder jou. Is een arm om me heen, Te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaan van.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 Said a cheat.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 Morsa, a falar é é, nossa Nossa, assim você me mata, ai, je me maakt. ai ai, me te pego delícia delícia assim você me me maakt. Ai, se eu te pego, je ai, ai, me Assim você me mata, ai me ai, ai, gaan, als je me niet laat me mata, ai, me ai, ai, gaan, als ZANG Nah, Waiting in the us in the sign of defeat. Uh uh. So we gon' keep everyone moving, they feet. So I bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the, the money. money, money. money, money. about the price tag <laughs>